Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Aftenooms met Lucien goede Goedemiddag, dit is Lucien Greekens in de Aftenooms hier op Radio 501. Vandaag een hele special over de grote prijs van Nederland. 8 december zijn de finales in Melkweg en Paradiso. In Amsterdam dus, voor de, voor de kenners. Maar we beginnen vandaag met de plaat voor je hoofd, de Fruit Machine, met het nummer Home. I don't know what to do. Dit is deze week. De Radio 501. Plaat voor je hoofd. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Bye. Why can't I go? I can't to break the silence, I can't to let it go But on the face a different style that wasn't there before Now I need to move on, I need to move on with the show, but I just keep roaming Let it go. But I'm face a different spell that wasn't there before. Now I need to move on, I need to move on with the Alright, right, a is Fruit Machine en Home uit Andijk komen deze gasten. Ze staan nog niet in de grote prijsfinale, maar ze zijn wel alweer de plaat voor jou voor deze week. Lekker wegrokken, een beetje hip hop. Nou, alles erop en eraan. Je zou zeggen dat uh, zou, ja, in dit geval zou het in de categorie bands komen. We beginnen vandaag met OMEGA -E met het nummer Six Shooter. Straks komen we nog even terug op deze, ja, rap formatie hier uh, op Radio 501. Yeah! Dit is Six, Six Shooter van de nieuwe EP. N-A-A Voor yeah. uh. de blok, voor de roots, voor hiphop Schrijn En de overheid, we geven geen fuck make a fist, raise it up Rijt te fist ik alles bij jou, uh, yeah, de, de overdopers hey. brengen die overdoses. Slaan met volle kracht een donderslag, hameren met mokers. Ik hou wit beeld gefocust, mijn focus richt ik op je yeah. net Swing, mijn kapmes en represent die yeah, generation. Fuck die posters, focus. skate je altijd gewoontjes. Ik loop niet met die kutten mee, ik blijf focus. gefocust. Ha. Ik snap die gasten echt niet wanneer ze raad doen. Hey. Fuck de spotlight, ze vechten in de schaduw. Ik kan er in mijn zon yeah. als je Bakka. Hart is maken voor de shot, ik bladza Pasta yeah. move, Je ja. voelt Fuck the rules, this Omega, Mad, Grimey, Hip-Hop in the uh, Smoel. I'm insane in the brain, I came to bring the pain. That big as Daddy Kane, yeah, I deck Lil' Lost Rain. As Lil' Bow Wow, Lil' Flip, Lil' Kimmy. I deck Big Bum, Big L, deck Biggie. Uh, aha. Uh -huh. Oh, this goes out. You. Baby, Dit is zo mega. 16-bit spits, controllers van de Sega. Nooit gebrek aan thema's, we hebben sol as Lopen nooit achter op de schema's, we weten altijd waar we heen gaan. Voor de vlag, voor de roots, voor je hop right. Aan de overheid, we geven geen fuck. Right. Make a fist, five. raise it up. Blijven vechten voor alles waarop het was. Omega is net als de Jacksons, maar met vijf. En zie protection als je fuck met de Dassous. Right. Je bent je als ik die poes, ze houdt van Robrik, hij is een ster, zijn dus roes. Je bent de shit en ik je schept op. Schep je shit op, laptop. Gooi je weg in de prullenbak van je laptop. Dus back up, beter heb je brekker. Voordat hij van ons gek wordt, en je zometeen gesmakt wordt. Ik ben Achilles de Killer en jij bent Hector. Ik ben MC als Satu Dara, alleen kom ik op de Rector. Van de boom naar de as, een rocker Nutrés Db's base Op de burgerbeest van Dave tot aan het kaaiersdij. Lok de gus daar in Spullen bakken en weer terug naar de straten van de de wijk van mijn strijd, de strijd van mijn volk. De six-pack leeft de lifestyle van de wolf. Het je wordt op voet, als Freddy Heineken. Niet denken dat je als de O'neinig ja. rijmet. Je bent met weinigen, je wil niet eindigen. In de ruimte waar we je zo meteen pijnigen. We zijn die heiligen. Ze six-shooters, net als Boendog zijn. Zie je ons achteruit gaan, doe dan die moonwalk mee. En vervolgens gaan we voorwaarts mars. Heb als de microfoon staat door als hash. Stickies, de snee, mijn shot laat het ontploffen in je borst. Koste wat we. Gastje gaat los of gaat knokkie. Vinaal van je stok -in. door het stokje van die soppy. Je vlies je trommelvlies door de imperie van een keer kierkopie. Right, voor de blok, voor de roots, voor hip-hop. Aan de overheid, we geven geen fuck. Right, Make a fist, wij zitten Blijven vechten voor alles waarop het was. Omega is net als de Jacksons, maar met vijf. Hij voor protection als je pakt met een tassoes. Right, je bent je poes. Als ik die poes. Zijn houdt van doorbreken hij is sterk, we zijn hoest. In het noorden komen we kaal brengen.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 in vulkanische kringen, splitten de weg in twee. Kom een baan, bleken binnen. De piep staan paraat, hoeven geen aanham te winnen. Pak je klaplot en maak die fucking aantekeningen. Wij zijn genootschap met de boodschap. Je woont je binnen als je klaar bent voor de doodstraf. Als Moemia abootje Jamal, de prisoners, free your more. Freedom for him, ha, zij ons. Freedom for all, yeah. Ride for the blad, voor de roots, voor heer Watson. Aan de overheid, weg even geen fuck. Mijkt de vis, ha. it up, high Krijg je alles waarop we trotsen. Oké, jij is net als de Jacksons, maar met twijfels. Maar. Het is perfection als je pakt met de tassoes. Raar. Je bent poes. Als ik die poes. Raar. Zou ik van door sterren kunt zijn roes. All right, OMEGA. En dat staat eigenlijk voor Organized Molukken Establishment of the Guerrilla Army. En dat zal je niet verbaasd zijn, molukkers. Dus ze komen eens uit Boven Maar niet alleen uit Boven Smedelde, maar ook uit Utrecht en Apeldoorn. Daar komt dit, uh, ja, dit gezelschap vandaan. En uh, ja, wat ook opvalt is die uh, ja, fucking vette harde... Ja, in ieder geval die uh, hoge stem die er tussen door staat. Echt een uh, heel ander geluid daar ook. Je bent een beetje dat lager gewend en dan komt er zo'n hoger doorheen. Ik als leek dan, hè, want ik ben niet echt een hiphopper... maar ik vind het uh, zeker, uh, zeker de moeite waard. We gaan nog even een nummer uh, luisteren van dit uh, gezelschap... en dan gaan we daarna verder met al die andere genres. Daar komen we straks ubrief uh, uh, tegen uit Amsterdam. Momenteel zijn ze druk bezig met nieuw materiaal. Maar eerst is nog OMEGA en het nummer Alarm hier op Radio 501 in Afternoons in de de grote prijs special. Checky check yo. Yo. Yo, weer die dead verspreid verspreide terabyte zonder add voor scan en spam zit is het feitelijk te sterk vol in de linies, zwaar verblind door de strijdlus. Ik dans op mijn dram, zie traditionele kruiskens, Mijn wijspunt oh, ik zou willen kopkompas slijpgezonde anders zonder paradontaks de hond lacht als hij rots vast. in verdediging, terwijl je dacht dat het dan de zon was tja, dit wordt die nacht, die Heddy met smoke als de dawn, en ik ben een console yeti, die dirty heavy, bewapen met de six-shooter, ze staan alleen Beschreven in de spitboeken. De allereerste de lied die troepen. Tussen de die je de regels zin. Van binnen is de beest vreed in de breeste zin. We blijven spelen zin, vorm, storm. Breng het met de o. Represent de dawn tot de dood. Ik overbrug de kloof. Zie maar wie erover loopt. Graaf een massa, grap en gooi die stakkers op een hoop. De vlam bij van gedoof, samen zijde. Eet mijn sagu, drink mijn soppie Jij bent ben klaar om hey, te strijden. Goed, fitness niks te zeggen. Mogen spreken, boekdelen. Maak mijn oog contact, ik laat je mijn boek lezen. Terug naar mijn roet streven. Maak dieren toeren. Hey, soms zijn je een strijd, nee, dit moet al zeven. Ik check de koers even, ik hoor mijn gevoel spreken De weg is nog lang, maar ik blijf er naartoe leven Nooit koel cool gebleven, radicaal, wennen maar aan Want ik neem de lopen van feiten veteraan En uiteraard blijft ja aan, nee, het valt niet te droven De deksel moet branden, de toofpad moet open Al moeten sloten worden gebroken Ik ga door tot ik er in het licht laat gelopen Het zijn molukkers van de... Meta in de tent van de beest, melder. Aardig op een lessen-en. Fucking LNR. Die letters tot de ten. To Want ja, de M na de. Loekus, wat ik represent. Vuurwapen gevaarlijk zijn we nog steeds. Nog nooit weg geweest, nog steeds een beest. Gevangen in een kooi, kooi kaper in de vijven. We blijven zwemmen en drijven. Maar de straat van mijn wik, blijft de straat. In de land daar een paal blijft schijnen en blijft staan, als de daad van de kaping blijft die staan, als een uitroepteken gedrukt in ink. Hypocriet, zogenaamd niemand die het ziet, als kogel tekens die zijn lichaam vermink. Oude kranten in dit land worden niet verbrand, geen oud papier, maar opnieuw gecirculeerd van hand naar hand, alleen voor Ouman. Maak alleen Sibor aan toelang. En niemand die de waarheid vertelt, of de vork in de stil. De hefte Merda 1977, De drugs, tsunami, werkloosheid, discriminatie. Opgesloten in de wijk. Zeking in de beeldige muur in dit o zo stille dorp. Dit is de flow die de emmen laat overflowen. Vandaag de dag veel prioriteiten in andere tijden. Zelfde strijd nog steeds met vrijheid als doel. Vrijheid van mening en religie is ver te zoeken. Daarom maken we een vuist en gaan we hoeken. Het zijn moeilijk. Oh. Mega click in de tent. Van de beestmilder Aardig belessen jij. Fucking LNR. <tied> de letters tot de tent. Van ja, de M na de. Loek is wat ik represent. Wakker wordt. nog staat van paniek, waardoor ze laten slappen worden. Reload, spelen het spel op zijn Olympisch. Ze doet zich voor als Nederlanders, maar zijn Oost-Indies. Ik niet. Ze zingen de richting van de niet met mij valt niet te sport. Ik raak de code van de Vinci, mijn kap is een vlijfsterk, dus blijf van mijn bestek af Of ik snijd je tjaka lelijke kop van je nek af De game mataglap is niet zo van Handje Klap De jigsaw is gekomen, broer, dus speel dit bandje af Dit is de manier waarop, oh, mega, je waarschuwt Het woorden daden komen uit de schaduw Ik ben Shadow Love, voor oh ja, wat schijn bedriegt Oh baby, I like it bro, schijn heilig verlies De vies van al die hypocrite politici pussies Voor revolutie kom ik met broeders die komen met toezien maar Soul Sisters, snijden al die bitches en spitsen. Gooi die power toe de people, vis die je gezicht dus. Zoek al contact met die jongen die je schoongebracht, de warriors je bent. Niet aan de dood of snap je loopt de dood door mars vannacht. Want je gaat dood vannacht. Sla alarm wat je overschat, je macht. te zwart ik spit geen NBN, maar bloed vloeien Nederlands. Mijn zware zijn toch zware, zometeen voel je de tegenstand. Het regent want, engelen vliegen met onze blessen. Ons met het heilig water waarmee ik je door De rechter, wat is tijd dat jullie beseffen dat ik wat kom is weer recht komt het zijn molukkers van de mega klik in de tent, van de base melden. A W S A N, fucking L Drie letters tot de tent, want ja de M na de. wat ik represent. Het zijn molukkers van de mega klik in de tent, van de base melden. Ja, en als je nou dacht, waarom heb ik nog nooit van die gasten gehoord? Dat komt eigenlijk omdat ze ja, tot op heden eigenlijk altijd in uh, hun eigen crew uh, gewoon uh, dingen publiceerden van een eigen besloten kring. En nu hebben ze besloten om het gewoon breder aan te bouwen. Dus uh, ja, ja, we gaan heel veel horen van, uh, van deze gasten als dat aan hen ligt. En ook wel als het aan jou ligt, want jij kunt dus op zijn stemmen hè, op de site... Grote prijs van.nl, dus Grote prijs van Nederland. Grote prijs, prijs van.nl. Uh, kun jij dus stemmen op alle artiesten die jij vandaag gaat horen? Behalve een aantal finalisten van voorgaande jaren. Daar gaan we ook wat van uh, terugluisteren. Maar uh, niet voordat we Ubrich hebben gedraaid. Hier op Radio 501 is dit Page 24 van een uh, vorige EP. Want er komt een nieuwe aan. Maar dit is van de EP Mosaic. Ubrich. Dat was uh, Uberig met uh, Page24 uh, hier op Radio 501. En we gaan door met uh, nog een nummer van deze band, van hun nieuwe EP waarschijnlijk. De track die ik nu ga draaien is ook te beluisteren op, uh, op de site van uh, de Grote Prijs van Nederland. Uh, nog even over Uberich. Ja, ze komen dus uit Amsterdam. Hebben allemaal op het, uh, of in ieder geval een grotendeels, op het, uh, het Amsterdamse Conservatorium gezeten. En uh, laten we het zo zeggen. Uh, Marnix en uh, Donate Kramarts, uh, die hebben samen, uh, kennen elkaar ook van uh, werk dat ze deden voor Herman van Veen. Of in ieder geval, ze hebben daar alle twee voor gewerkt. Uh, nou ja, Herman van Veen is natuurlijk ook een rasmuzikant. Uh, en dat uh, merk je ook aan deze gasten, dat uh, ze niet alleen graag muziek maken, maar ook graag het uh, experiment opzoeken. Dat hoorden we al uh, op uh, de eerste EP. Dan hebben we het over het nummer um, Uniform Child. Uh, maar zoals ik al zeg, ook op de nieuwe EP zullen er zeker nummers staan uh, die richting uh, het experiment gaan. Want het nummer dat ik heel graag uh, met jullie wil delen is het nummer Burkino Francisco. En daar hoor je, het ligt niet aan de verbinding. Nee, zeker niet. Maar daar hoor je met die uh, kleine hapering erin dat, het, uh, ja, dat zij dol zijn op dat gebbetjes. <middel> en het experiment en het algemeen. Francisco. No Francesco. She's shaking in the dark. She don't have a reason. Fighting off the sparks, don't you think it's treason? Kill a brain. Messing with the fire. Dick, dick, dicking of a bird. Pressing us for hire. Shit! over me I'm reaching like a San Francisco i wanna go to Burkina Faso you got flowers in your hair If you're going to San Francisco... En natuurlijk de al onbekende afrobeat wat erin zit. In ieder geval, ja, beide stromingen. De muziek uit San Francisco en natuurlijk de muziek uit... Ja, hallo. Muziek uit San Francisco en Burkina Faso. Hartstikke mooi. Gaan we even terug naar, terug naar eerdere jaren. Volgens mij hebben we het dan over het jaar 2009... Toen uh, trad uh, niemand minder dan Kees Mayfield op in, uh, in Paradiso. En daar is een van de eerdere winnaars van de Grote Prijs van Nederland. En vandaar dat hij veel iets draait van zijn nieuwe album. and Swippered. Chalk. getting bigger my hands were getting bigger bigger too Alright, Kees Mayfield van zijn nieuwe plaat 10, of 10, ja het is me net hoe ik het wil uitspreken, was dit uh, Pies and Strippers. En uh, gaan wij verder met Lieve Bertha, een uh, duo. En dat is geen, zijn geen vrouwelijke duo's, ze krijgen straks ook een, zeg maar een mannelijke titel met uh, wat dan toch weer twee vrouwen blijken te zijn. Maar dit is Lieve Bertha, zijn twee uh, twintigers, uh, Rens Polman en Koen Brouwer. En ze doen echt alles zelf, uh, uh, video's maken, uh, produceren, liedjes schrijven natuurlijk, opt optreden. En uh, Dit jaar stonden ze al 55 keer te spelen, dus wat dat betreft uh, denk ik dat zij de winnaars zijn al van de grote prijzen voor wat betreft het aantal optredens. Uh, en dat doen ze ook voornamelijk ook weer in huiskamerconcerten, uh, cafés, kroegen, podia. En straks is ook uh, op In Paradiso in de grote prijs van Nederland staan ze voor de singer-songwriters finale. Uh, te spelen. En uh, een van die bekendere nummers van uh, hun EP Meisje in het gras is dan ook die titeltrack uh, Meisje in het gras. En uh, ze maken ook heel veel uh, leuke video's. Kan je ook allemaal kijken op www.lieveberta.nl En anders.com Maar dit is uh, Meisje in het gras. Dus de EP 2012.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 Kijk eens om je heen Zie de schoonheid van het gloren van de dag Inderdaad niet mooi en kijken kruipt een kever op je kont. Ongedierte overal, het ruikt hier naar een zwijnenstal. Mijn rug doet pijn van slapen op de grond. Kom, we gaan naar huis, dat gehang in de natuur vind ik maar geen. Kom, we gaan naar huis. Kom maar vast en val in slaap Lieve Betta. tv. Meisje in het gras en Ode. Ja, die twee taal uit Arnhem maakt ongetwijfeld de geleeste muziek die we vanavond te, te horen krijgen. Hele ronde mix, heel, ja, heel mooie samenzang ook. Uh, komen we trouwens meer tegen vanmiddag uh, bij de singer-songwriters. Uh, maar uh, samen rappen mag natuurlijk ook. En dat doen Discipline en Brother Real... We gaan het nummer draaien, oud nieuws met Victoire. Uh, zij komen uit uh, het uh, schitterende Nijmegen, dus niet vlak, vlak ver, uh, niet ver uh, van en vlakbij uh, Arnhem. Uh, ja, het, wat hier ook staat, uh, en het klopt ook, uh, live staat het duo voor diversiteit, knallende hip hop naar zomerse jazz. En dat uh, is echt waar, het is, uh, ik, vind het, uh, ik vind het leuk. En als ik het leuk vind, nou ja, wie, uh, wie durft mij dan tegen te spreken? Als je me wilt tegenspreken, kun je reageren op radio501.nl. Daar staat de babbelbox En natuurlijk ook via studio radio501.nl. En via Facebook. Nou ja, kan, uh, kan allemaal zo gek niet. Uh, de radio501.nl uh, achter uh, facebook.com. This is uh, Discipline and Brother Real. nieuws. Uh, het nieuwste nieuws is dus dat ze in de finale staan van de grote prijs van Nederland. S'avonds in Paradiso. En nu op radio 517. 19, 70 something. nou nee, ik kom met 92. Zijn we tegen de 70, zijn we niet meer zo levendig. Dus geven we alles. Rappers die bleven zeveren. Daar kan ik niet meer tegen. Ik heb topenspam gekregen alsof ik meedeed aan de verkiezing. Vlak, lyricaar, kiezen de Rijks. Rappers pakken en biezen. We zeiden, je waren verstaan. Dus geen fixie, ik klaar. Zie me een man op één klaar, top op me neem. als je vindt dat de klok draagt, meer oldschool dan de diploma's van je allemaal. Zeg je dat zo? Een vraag, wist ik? wel yeah. Geen miljoen contracten, ik kom rond van mijn wisselgeld Maar goed, we maken van niets iets, Nog steeds op de wagen of achterop op de fiets streven, doen we werk van morgen yeah. Achteruitlopers en nieuws. bezorgers We brengen skill, performance, en totale verkeerd. de de touw gezet, we brengen het vecht yes. Leeftijd of lifestyle kan nooit in beperking zijn yeah. Morgen ouder en wijzer zijn, en daarom denken wij Waaruit could de Dat is sowieso, yep. des te eerder je zaait, des te eerder je oost Dus met je discipline denk je dat je nooit Go for me, the real, think about, think about, think about. A YouTube views. To have a platinum deals. To have the chicks or heels. To have a hundred dollar bills. To have a YouTube views. To have a platinum deals. deals. Champagne and cocktails. En jou nu zijn we op weg. Ik vind die shit zo onleg. Doe fast mijn nee, leven is weg. En lekker met de best of de klaag mee. Doe mijn naam recht, dit is plan. Laat me er niet meer in. Je ziet me thuis zitten. Op mijn buik zitten, gras ik verdien helemaal niks. Ik ben af het is omdat ik liefde heb voor die shit. No dus ik we zitten dieper dan dit, wij niet te meten in vader Met ons kap nog eens eten bevaren. De alle hands aan dek. Al die rappers zwemmen in de buik of is een net Dit is het fundament. Dit is op plan, zichtbaar. Je pit maar. Ja, ik kick cool, suik voor de roof. En ik zei, what up? Ik zei, cool. Chill en lijn, naar mijn Zit Zitten middenin en hip hop, is Ik leef morgen vandaag, terwijl jij nog een gisteren zit. Ik ben sick op die skids, hammer en in en dit. Geen communist, maar noest de arbeid die bracht me ver. Dit is cutting edge, op een kick en snare. De rest, die is al lang oud nieuw Als we hebben gegeten en dan hem of we het hebben gekregen. En zo ik het tegen met spreekwoorden. Ik zet de 80 deel van de zin gewoon naar voren. Kap van de toren, boven naar mijn veldje. Ik kan nog horen, discipline. Fik varen en lessen, ik heb zwijgen zonder dat ik op scherp of zakelijk ben. Waarom haat het de man omdat in alles ik er ben? Use voor morgen, where they will fik, fight discipline. Ze, ze hebben YouTube views, ze, brengen, ze hebben plate deals. deals. Ze hebben chicks of high heels, ze, brengen, ze hebben 100 data bills. Ze, brengen, ze hebben YouTube views, ze, brengen, deals. ze hebben plate deels. Fade and talk to him. a hundred dollar pill. Is de eindredactie klaar, nou dan kunnen we gaan drukken Leugens, Massa, productie, sensatie, corruptie Dit is een blad van de wetenschap Kwaliteit net iets beter Rol van de pressen, nieuwspapers En plots gaat de ballad, zal het nieuws Wezen, loop naar de kiosk op de hoek Op je postbus, in je podcast yeah. Dan loop je terug en zet je zelf op de pas Lees over een nieuws maar grab the door je paard. Je hoort dat en ziet wat er voor je ligt Gisteren, vandaag een conflict. Waar het verschil gezicht is in Gisteren bij de Waar twijf, discipline En al die neppe shit Dat staf, dat, dat is gebeurd maar als je verder leest, yo, dan zie je dat er veel meer is. Als je mix money en was, goed het verschil. Ben ik dan volgens mij kinderen de was. Doe ik check de headlines. En pak een bak koffie erbij. Yeah. Nieuws, flash, out nieuws, is geweest, leuk is verwijst. Het werd wel eens tijd, nu concluderen. Er is veel meer dan glossy rap tijd. Schrift typisch, typisch, typisch. Het is in in muziekjes. Zeg, zieken profileren dan zijn zij. Slaat al de zijde. Sla het oude de dicht, En pas op dit met dikke en mij. En ja. nou, pas op dit met dikke mij. Ja, pas op dit met dikke mij. Yeah, pas op dit met ik en mij. Ja, Welkom. Het Welcome. volgende wat ik voor jullie vraag. Twee vuisten in de rug en ik zie iedereen in de tijd. Jullie ook. Ja, ja, ja. Discipline and what Real you? Nijmegen. Ja, en als je het zelf doet, man, dan ben je beter dan die gasten met uh, al die fucking uh, platenlabels. Dat willen ze maar even zeggen, want dat is allemaal oud nieuws. Zij kunnen er allemaal snel bij zijn. Ja, discipline rather real. Karma's Lab gaan we naartoe. Een band uit uh, Heergewaard, een rockband. En uh, ze laten zich inspireren, inspireren door onder meer Porcupine Tree, Radiohead and Perfect Circle. Maar doe hier niet denken... Daar hebben we weer een radiohit kloon maar ze gaan meer voor de verfijndheid van die muziek. En dat kun je zeker niet ontkennen. Dit is het nummer The Fall, hier op Radio 501. En straks uh, gaan we weer verder. de Categorie singer-songwriter, maar dit in de categorie bands. Karma En Je kan nog steeds stemmen hè, op groteprijsfan.nl. Als jij denkt van dit is mijn favoriete kandidaat, die stem ik naar de top categorie bands. Lab met de VOL en dan denk je, what the fuck krijgen we eindelijk weer eens een keer een instrumentale band? Yes, maar uh, ze spelen ook uh, nummers met uh, meer stemmengezang. Omdat we bij uh, knallen we even broken erin. En dan zul je inderdaad horen dat daar uh, altijd niet in wordt mee gezongen. Maar zeker wel lekker dat post-rock uh, gevoel. Nou ja, niet alleen een gevoel, het is gewoon post rock. Oh gold, my only thoughts are broken. Surrounded with a feeling wrong and right Everywhere I go, it's always dark and hollow. Just throw me away. Ja, het is tegen weer uh, appels met peren vergelijken. Als je nu denkt, Ubrig, uh, uh, Die band. Dan dit. En straks Einstein Barbie. Er wordt ook een theatrale bende. Er valt er wat te kiezen? Maar wij gaan verder ondertussen met uh, Oh Brave Wide Eyes Purpose and Place Hier op Radio 501 in de categorie Singer-songwriter Van uh, zijn nieuwe EP Oh Brave Wide Eyes So now the time has come to be as a child I thought I'd see all that is in front of me so clearly. So afraid to do some wrong, we didn't grow older, just less young. Still afraid to do some wrong. Mysterious ways, your purpose and your place. And no, oh, there are questions on our minds. If you keep yours, then I'll keep mine. We just keep wandering for some time. of the night And you talked about the world and its mysterious ways Your purpose and your place You found your purpose Eyes, Purpose in Place. Ja, met een wildcard uh, kwamen ze in de finale terecht. Dus niet via de directe publiekse stemming, maar de jury vond het dermate de moeite waard. Deze band die pas in 2011 is begonnen, toen uh, voor het eerst optrad in niks minder dan Die volley. Nou, uh, denk ik zou zeggen, doe je niet, uh, niet te slecht, hè. Maar nu staan ze dus in uh, Paradiso, aanstaande 8 december uh, vanaf 1 uur in, uh, ja, in de finale voor de singer-songwriters van de Grote Prijs van Nederland. Gaan we verder met Tim van Doorn, nog een singer-songwriter. Ik denk, gooi er even twee achter elkaar, want dan wordt het vergelijken wat makkelijker. Wellicht. Uh, het nummer Wave Goodbye staat op zijn nieuwe EP, ja, uh, yeah, on, One for the Road. En uh, dan hoor je maar weer de diversiteit ook binnen de singer-songwriters. Maar hij staat er eh uh, december gewoon niet eentje willen zeggen. Chik goodbye. never know what him like a knife in the back. All of his finally paying Goodbye to the love of your life. <laughs> just tell Bird and all the others, you'll miss them. This moving away situation, just. too Young, she won't notice a thing. We could only say the same. Thing. Wave goodbye to your career and music. Wave goodbye to the love of your life. Just self burden all the others, you'll miss them. This moving away situation just One for the Road, Wave Goodbye van Tim van Doorn. En hij zwaait als het ware zijn uh, collega-muzikanten van het podium af zou je bijna zeggen. Wave goodbye to your career in music. Uh, ja, laten we het hopen voor uh, Tim van Doorn in ieder geval uh, En niet hopen voor al die andere kandidaten in, uh, in de categorie uh, singer-songwriter. Want wie krijgen we eigenlijk nog. Roogje Pelgrim komt volgend uur nog voorbij. Please be frank, Clean Pete. En uh, qua bands uh, kun je nog van ons verwachten, The Misery Kids... Einstein, Barbie, Villeneuve, uh, Hillen uh, en in de categorie krijgen we er ook nog vier. Cal, Flow Co en Ibra en Ronnie Flex. En over ja, Flow Co gesproken lijkt me hoog tijd om daar even wat, uh, wat van te laten horen. da Space. En dan zou je kunnen denken, is dat uit de ruimte? Denk het wel. Maar niet als zodanig geschreven. Oud uh, met au u ta Space. Space met dubbel E. Flow Flow Co. Right. Aan okay. de okay. oh, yeah. yeah. ah. yeah. met mijn hey, ogen hey. dicht op mijn doel weer dat. Dit is geen bullshit, gas. Ik kan naar de smoes spit, als je hoekige geeft, dan is van de ronde tafel. Hoe ik spit, hoe je dit is, wonderbaarlijk. Mijn moeder wist het al, toen ze dit wonderbaarlijk Dit wordt van lyrical belang en zeker niet ongevaarlijk. Jij hebt het dus met mijn halen. Ik ben 17 jaar, maar zit wel comfortabel in de game. Ik zit daar. Ik eis mijn naam op in de game, en daarom hoef ik geen carrière te maken op tv. Breek de scene in mijn eentje, dus laat de FNC. Doe al even romantisch doen aan het tafeltje van twee. Je status wordt niet bepaald door statistieken. Je aantal followers op Twitter of je aantal huisvriendjes. Jij zegt dat het geluk is. Ik heb meer die van en ik heb hard gewerkt. Ik heb het gevoel dat het gelukt is. Fuck jou als je dat kut vindt. Beer one, beer one, beer one. En nee, voor mijn hart te hoeveel wacht Zijn killen wel honderd man Verzietig alles die je trouw ziet Leren op de gang In 45 we blijven heerlijk Dus opgepast plekken Boogie man Echt pap niet gek We doen het niet lullig Zo te zeggen dat je moe bent Flink on MC Ik weet dat je het wil maar Je kan niet moe op het jetsen als je stil staat Op flow jaag Dus stop je maar Voor elke hater die ik heb Motherfuck je maar What up hater we'll is we botsen Jullie tijd is gewoon Als een optomaan ze houden mij niet in de gaten als boys die alleen maar aftrekken Terwijl ik op bezig ben met optellen Neder door die mannen waarmee we rondrennen Vermenigvuldig het als podium aan me opbellen We hebben de mentaliteit van een paar hongerige wonen Die loop ik naar Holland komen op Air Max met lekker nodig. Ik noem op verder te komen, doe niet voor vet Mocht ik hier heuk van nee hey, toe, geen bestekken helpers Zonder lopen lopen zorg ik zo zonder ze flow en cola Handel op dat van een 501 We gaan gewoon even nog een nummer draaien van die gasten, want het klonk wel erg vet. Hier is makkelijk. We doen die rap shit zonder handen. Dus voordat we de tent afbreken, zie je ons haringappen hangen kan je. Als een spangen thuisen met een strakke tijen. De en kasteel als Versailles. Wij zijn sportief, Olympiek, flow en Marseille. Jullie zijn bij te benen als medaille Je hoort wel wat ik zeg, maar ziet niet waar ik schrijf, dit is vrije Aan mijn call him. ik ben nog fire En wij zijn veel te ver Op onze eigen weg Vast geen eind aan te breien Begrijp je? Wat zei je? Fuck wat je vind. No Ik vind mezelf balling, eigen dunk flow en Kobe Bryant Sowieso de nicest, homie loopt met mij mee Je ziet hier is het glas half vies We zijn verre van volwassen Verre van volwassen, we zijn verre van volwassen We zijn verre, wacht we, van... we leggen het even uit voor je Snap je het? We doen het makkelijk, we bedenken het, en we pakken het. Snap je het? We doen het makkelijk, we nemen het op, we knippen en we plakken het. Snap je het? We doen het makkelijk, we bedenken het, en we pakken het. Snap je het? We doen het makkelijk, we nemen het op, we knippen en we plakken het. Ik heb mijn hart op mijn tong, dus neem geen blad voor de mond. Je wist niet dat de avant-garde onder rappers bestond. Ha! Zak dan door de strand! Sinds je eerste rap was je het liefst gezakt door de grond yeah. Mensen wachten op ons, we pakken money met show Stop het in tassen want mijn zakken zijn vol huh? Oké, okay, ik lieg We rocken je stage voor pitloze druiven, whisky en een beetje bier Geen gemier, geen gezeur Je hebt de bier, je hebt de herbs, allebei een vieze verse Ik heb een chick en die wil een beurt Dus het liefst de ik hier deze verse Maar ik laat herbs me niet killen in een 16, Terwijl ik er zelf twaalf drop, wat verwacht je van een MC? Met een immense potentie De family is een Flow and Go tag team We doen het makkelijk Doen we het makkelijk? We doen het makkelijk Doen we het makkelijk? We doen het makkelijk Doen we het echt makkelijk? Flow and Go met twee vingers in de neus Als een feuterklas We lachen nu Omdat het uit de laag kan Zie ik bijna Gaan mijn hoofd als een kale man Omdat de Go lekker loopt Alles volgens plan Snap je het? We doen het makkelijk We bedenken het en we bakken het Snap je het? We doen het bakken, het. We nemen het op, we knippen en we plakken het Snap je het? We doen het bakken, het. We verdenken het En we bakken het Snap je het? We doen het bakken, het. We nemen het op, we knippen en we plakken het Rechtstreeks uit het oosten Zutphen en Deventer Geen een beetje Amsterdam Flow en Co Wij zijn terug naar de reclame Met nog meer muziek uit de finale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 you.nl en boek de training die bij u past. Bfv for you, als het echt om veiligheid gaat. Astmafonds wordt in januari longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op asmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar asmafonds.nl. Daarvoor een donderdag op radio 501. Op van Lucien Hi. Dit is de Bad Breath movie. Boogie. Boogie van de Twisted Nerve uit uh, regio Rotterdam. Finale band. Wat, een finale band? Nee, 8 december staan ze natuurlijk in Melkweg. Om, uh, iedereen uit de sokken te slaan. Nala, Ben. Reken maar dat je voor je sokken gerokt wordt. Misery Kiss, Bad Breath Boogie. Goed zo. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Dit is Phil enough. Ook alweer zo'n band in de categorie uh, bands. Ja, het klinkt heel logisch, maar... Tegenwoordig zijn heel veel singer-songwriters ook een halve band. En dit is het nummer De Richter. Gewoon Richter. Schaafverrichter yeah. is dit veel nerf Ja, en we blijven nog even in Zuid-Holland. Villeneuve komt namelijk uit het schitterende Leiden. En uh, ja, dat is ook wat trouwens. 2011 deden ze ook mee. Alleen toen bleven ze steken in de, de, de halve finale van de Grote Prijs. En dit keer uh, ja, deden ze, dachten ze nou, uh, we doen lachend gewoon nog een keer mee. We hebben wat nieuwe liedjes, uh, dus uh, die sturen we in. En weer werden ze geselecteerd, mochten ze meedoen. En dit keer, ja, de aanhouden winter, zullen we maar zeggen... Ja, of de aanhouder echt wint, weet je niet. Maar uh, in dit geval uh, komen ze in ieder geval in de finale. Dus dan weer een stapje verder. En wie weet, 8 december uh, staan ze wel uh, te, te pronken met ja, die grote prijs. Of in ieder geval in de categorie. Bands. Villeneuve was dat met Richter. Gaan we verder weer met de singer-songwriters. Want ook die zijn nog steeds aanwezig. Uh, uh, ja, we gaan even naar Maastricht. En uh, in het Nederlands, uh, notabene, zoveel zijn er niet. Alleen... Uh, uh, lieve Bertha en Clean Pete. En Clean Pete is dan weer die band. Of in ieder geval dat, die, dat tweetal dat klinkt als een man. Maar zijn twee vrouwen. Nog wel uh, teling ook nog. Ongelooflijk Clean Pete is dit uh, met Maastricht in het maanlicht. Dat ruimt. En ondertussen klinkt op de achterkant nog uh, iemand uh, van de Mystery Kids. Maar daar gaat het nu niet om. Nee, dit is uh, computer. Dit is internet. En dit is Klimpiet. snel droom, ben ik morgen niet op tijd wakker. Maastricht in het maanlicht. Maastricht in het maanlicht is mij volstrekt onbekend, maar de straten zijn betoverend. Wil iemand mij komen zeggen wat ik zelf ook wel weet, maar ik.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 Het zit inmiddels en hoe oud ben ik geworden. Ik ben te laat, ik ben te laat. Ik ben te laat, ik ben te laat. On te laat wil iemand mij komen zeggen wat ik zelf on wel weet. Maar... Ja, de tweeling Loes en René Wijnhoven. Op cello en op gitaar. Ja, hier op Radio 501 is dit, uh, was dit Clean Pete. Uh, ja, en wil je wel weten, waarom heet dat nou eigenlijk Clean Pete? Ja, dat, uh, dat komt straks nog weer op Radio 501.nl. We zijn inmiddels druk bezig met alle bands en alle artiesten, hiphoppers, uh, singers, songwriters... aan je voor te stellen hier op uh, Radio 501.nl. Ondertussen gaan we door met uh, niemand minder dan... Onze eigen uh, Please Be Frank. En dat is dan wel weer een man. En uh, we hebben het hier over uh, Frank van den Ende. En te grappige is, uh, Frank van der Staar doet de drums en de percussie. Maar voor de rest uh, wordt hij bijgestaan door uh, al, mensen met een andere naam. Uh, Mark Vlierman bijvoorbeeld op de bas. Daan van den Hurk op de toetsen. Marnix Kuipers op gitaar. En je zou denken, dit is een band, dit is een band. Maar nee, dit is een singer-songwriter. En die singer-songwriter heet Frank van den Ende. En er zijn in het echt heb je nog veel meer. Daar heb je ook nog viool van Hanna... En van Iris en Christel op Altwiel en Eva Virette op Cello. Maar uh, dat alles uh, gaat dus om die ene meneer, Please Be Frank. En het nummer dat we gaan draaien van die meneer is The Art of Suffering. Is this the state that you found me in? Or are you just confusing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 Suffering. I don't want to be a friend. Dat is wel heftig. Hier op 501 staat dus in de grote prijs in uh, Paradiso om 13 uur op 8 december in de finale voor uh, singer en songwriters. Gaan we verder weer met de hiphop, Want ja, ook daar hebben we nog het nodig voor klaarstaan. Straks krijgen we Ibra en Ronnie Flex gewoon nog voorbij. Maar uh, we gaan nu over naar Carl, een uh, artiest die uh, zich heel richt op de dagelijkse beslommeringen. Het klinkt eigenlijk heel, heel hip hop uh, voor, zijn, uh, voor zijn beats werkt hij samen met uh, Jay Dishes. En die zit, uh, bij de, uh, uh, is aangesloten bij het team van Bland Sports, waar hij al diverse producties heeft uitgebracht. En hij kan samenwerken met uh, heel veel gasten. Ja, beat em up battle heeft hij gewonnen, maar hij wil, kan samenwerken met uh, Leroy van Zwart Licht en winnen. Maar zijn voorkeur gaat nog altijd naar zijn jeugdvriend Carl, oftewel Carlton. En dat nummer dat we gaan draaien is dus ook geproduceerd door J. Dishes. Resultaten. Hier op 501. En hij staat dus ook in de finale. S'avonds in de Paradiso. In de finale voor Hip Hop. Resultaten op 501. We maken de groei mee als de takken aan de bomen. Groeien, ik bennekoes, bestemming is het leven van je dromen Voor altijd, vooral de tijd is niet gelijk gekomen Maar we zijn er en we blijven dus bereid je voor uh, Veel te zeggen, maar ik hou het liever voor mezelf Jullie zijn wel bezig, maar zijn vaker bezig met jezelf uh, Schrijven is een kunst, jullie blijven pennen Nou, uh, wazig is verleden, het is nu verhelderd ik Sta op de zolder met de reden om te schrijven te beschrijven als diepte, jullie horen me in de kelder ik Zit nu dagen, op de dagen uit te zitten moet het maken Ik wil dagen zonder dagen laten liggen de resultaten zijn de dingen waar we over praten Het is zo verduidelijk, ik laat het Ik maak me zinnen, zo van oké Hij heeft zijn flow mee, maar dat dat hij doet No way, ho, oh zee, hey Schrijven is al jaren over schat, hey Ik doe wat nu al jaren zonder kracht Nog steeds is het nu niet meer zoals het was Maar ik breng het weer terug omdat het kan Dit voor altijd is tot de bittere eind die mannen dit is mijn ding lang gewacht nu ga ik er dus geheim in richt me op de feiten ben van mening dat het daar leeft zinnen met gewicht op elkaar alsof het zwaar weegt ik ben aardig met mijn woorden die wat waarde hebben dus opstapelen, verhalen ze de dus zwaarde tellen eigenzinnige woorden die het aanscheppen ik ben handig al was het niet handig om je aan te treffen ha, niet zozeer datgene wat ik doe ik doe doen het dat het moet wat moet dat moet dus ik doe hey Zit nu dagen Dagen laten liggen, de resultaten zijn de dingen waar we over praten. Het is overduidelijk, ik laat het, ik maak me Zo zoveel. Oké, okay. hij heeft zijn flow mee, maar never dat hij doet. No way, Jose, hey, schrijven is een jaren over schat. Hey, ik doe het nu al jaren zonder kracht nog steeds. Is het nu niet meer zoals het was? Maar ik breng het weer terug omdat de kant is. Voor altijd is tot de bittere einde voor altijd dus tot de hey, dus bittere einde, Voor altijd dus tot de bittere einde, Voor altijd dus tot de bittere einde, Voor altijd van de nieuwe EP, voor altijd. Resultaten. G Judicious. En uh, GDC speelt eigenlijk piano. En dat kun je heel mooi horen op onze site er staat een akoestische versie van het nieuwe nummer uh, voor altijd. Dit was dus niet voor altijd, maar resultaten. Maar moet je eens even horen, man. Dit is toch, uh, ja, is toch wel vet. Velen weten dat ik voor altijd blijf. Ik ben nu eenmaal zo ingesteld. Dichterbij dan de je denkt, wil je raken met mijn stem. Dus ik doe het vloeiend Ik laat het overkomen, over de horizon. Noem het de rode loop. Pak mijn hand vast of volg me, we gaan erop uit. Ik pak een kijk uit het zicht, maar geluid in een flits. Ik hoor je, kom aan naar voren. Leg de haak op de horen en luister naar de akkoorden. Even reden, geef me leven een boodschap. En dan naar huis wat bereiden op mijn broodplan. Geen hoogtepunten maar hoge punten Ik doe mijn best en tien voor de woorden schat Zonder jou had ik het niet gered Dus ik bles alles met mijn wijsheid En wijsheid blijft bij mezelf Het bewijs lijkt meer dan het feit dat ik schrijf Ik bewijs dat ik meer van deze tijd Ben wie ben ik? Ik ben een realist Het is nu wat het is Dus ik neem het aan Wil verder dan veel verder gaan Dus ja, ge mijn tijd Als ik telkens om rust vraag maar dat komt wel, elke dag is het feest Want elke dag die ik leef Is een dag meer schrijvend over wat ik dan beleef Een hey. luisterpaal voor de luisteraars Ik ben er voor jullie, laat me verder praten Rood is liefde, groen is geluk, Blauw is het lucht, Kleuren worden in Schilderen is een kunst, rappen een kunstvorm Rep een stuk vorm En voel liefde dat terugkomt Als schoon. de meeste mensen voelen dit want dit is echt vanuit een hoek naar een boek. Mijn leven is nu compleet. En er worden woorden worden nu zinnen zoals Wes en Ella. Spreek voor zich, voor altijd. Ait, right, kal met Voor Altijd van die nieuwe EP. Daar staat hij dan natuurlijk volledig gemixt. Met een uh, mooie beat van uh, niemand minder dan Jay Dishes. Dan gaan we verder met Ibra uit Rotterdam. Rutje Knur. Veel ja. mensen uit uh, Zuid-Holland. Dat blijft me weer uh, dat daar tegenwoordig toch veel vandaan komt. Met deze track wil ik komt toch wel uit uh, Dordrecht. En dit is zijn Dingen zo snel van Ibra. Dat, dat een stap dat je zet. Productie van uh, Teddy Brown. Uit te DJ. Niemand weet wat morgen kan brengen Wat morgen kan doen Misschien stort jouw wereld ook in Stort jouw wereld in Misschien stort jouw wereld ook in Stort jouw wereld in Misschien stort jouw wereld ook in, wereld in Het is half twee in de nacht, hij doet de deur open de bedoeling was dat hij morgen pas thuis zou komen. Zijn vrouwtje weet van niks, hopelijk is hij nog wakker. Want hij heeft bloemen en chocola en gaat de verrassen. Maar hoe hij de trap oploopt, denkt hij what the fuck. Hij checkt die rechtste zoon, maar er is niks aan de hand. Dus hij klapt zijn drank in één keer naar achter. Hij zet zijn telefoon op uit, want hij is net zijn schatje. Maar hij hoort iets.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 wat weet wat morgen kan brengen Wat morgen kan doen Misschien stort jouw wereld ook in Stort jouw wereld in Misschien stort jouw wereld ook in yeah. Stort jouw wereld in Misschien stort jouw wereld ook in Dit yeah. is een zoontje die wordt wakker en hij ren naar boven En vraag aan papa zo van waarom mama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 Hij zegt mama fuck it, het is nu al te laat. moet de schuld om... Arme wat gebeurt er nou? Laatste woorden. Zijn dingen zo snel kunnen gaan in de kwestie van tijd en de woorden op vijf. Niemand weet wat morgen kan brengen. Wat morgen kan doen. Misschien stort jouw wereld ook in. Stort jouw wereld in. Ibra. ...dingen zo snel, hier 501. Hier in de 501 Radio 501 grote Parijs special. alle violinisten komen voorbij. En in het kader van hiphop was dit Ibra, en dat hoorden we natuurlijk wel, Ibra... Deze laten inspireren door onder meer uh, Tupac. En, uh, uh, ja, en in die tijd uh, luisterde hij naar toen hij nog leefde natuurlijk. Toen hij opgroeide in de achterbuurt in Rotterdam, in Agnissus en In 2007 kwam hij uit met de eerste clip met de vrienden Keizer en Casper. En dit is dus van uh, nieuw materiaal. Dit is nieuw materiaal, dingen zo snel hier op 501. Hij beloofd ook uh, wat oude finalisten te draaien. En ja, er zijn heel veel mensen doorgebroken nadat ze hebben meegedaan uh, met die grote prijs. Denk maar even aan Joris Zwart of aan Divider, wat later alleen maar een racetrack is geweest. Of Marine Dorlijn. nu bekend natuurlijk uh, als Mos. Of in ieder geval, ja, ze zijn met z'n vieren als uh, de mannen van Mos. Daar is hij er eentje van. Maar ook, en dat zullen veel mensen niet meer weten, in 1998 brak hij door Brain Power. En recentelijk, het, het was recentelijk in 2010, kwam hij met een plaatje Double, Dub en Dwars. Uh, natuurlijk Double en Dwars. En uh, van die plaat is dit een uh, wat korter nummer. De danska natuurlijk uh, van uh, uh, Dansplaat. Maar dit is dan een hele andere uitvoering. En uh, zeker zo lekker hier op 501. Rain Power. Met de Dans yeah. ik, uh, ik denk dat ik zoiets ga doen van... Kennen jullie deze nog... Pop ik iedereen popt want marley is de shit en zorgen in je kop we staan bovenal grauw, dus je body te oplossen. Overal wauw. Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets stouts. Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een foto zou. Door en door als je ook een onnoos rauw en iets lekkers aan de haak slaan, dat hoop ik dus nou. je zoveel zuipen zou, het loopt op de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon wel wat laus Als je rode beestjes maakt dan stroken we nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. En je gezichtskleur aan aanlopend op blauw. Je liggen met de vorm van een slopende bouw. Je enkel ligt nog gauw overhoop met je mouw. En doe me net als op die show met een poos rauw. En voel de flow nou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 Battle rappers op deze track, die ze gaan zingen. Draai die plaat in de zo, en de beelden gaan swingen. Dansvloer voor chance voer, is het het mooie medium. En vroeger nog iedereen van die rode Beledians. Leren medeons, rof het gedacht. Hoge Adidas, of die gaan vlochten van taf. Veel mindere een can't beat. Was hip op shit, GPE, was Billy taunt en RB swing beat. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Hey yo, je hoefde die beat niet, I had het die swing niet. Chillen op Big Hugh, of dansen op Jammies. Nam het een vergif op in, of Gregory, ja, dat is Isaac en die vond ik vrij vet. Black yahoo who? Sly and Robbie is light, echt. Yellow man fat, Head, zij en zij. Jou hey, hey, shabba, shabba. die tijd was hype, hè? dans maar. Dit is nu die lekkere dansmaar, dans, dans maar. Dit is nu die lekkere dansmaar, dans maar. Dit is nu die lekkere dansmaar, dans maar. Dit is nu die lekkere dansmaar, dans maar. Dit is nu die lekkere dans. Eén met een muur, weet dat je dan gaat Als de deze draaien, want dit is mijn dansplaat Wil je je avatar of Transformers 3 Dik je het openbaar of zeggen en het lekker niet Overdreven? Zij ze dikken in gasten doen lekker Jiggy, lekkere chickies die chillen met billen, we resten een Ander deel van de één, als guacamola, avocado De kila die ik wil is don'rulo, je reposado Heb je hem niet? Oké okay, chill, ho maar en niet zo sloom ja, ik neem corona En je moe of van hout zijn, voordat je weer op. Want dit blijft langer hangen dan die wallen van winkel Dans maar, dit is nu die lekkere Dansplaat, chance maar Dans maar, dit is nu die lekkere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 een hey man, straight, made, en een van de finalisten in de categorie bands. your petty ass on a petty price fast Or get your petty paws off of my fatty ass I'm betting you're regretting that you're getting what you stress Well, I'm setting fire to my kitchen app But I don't know where my kitchen at Baby, I'ma get this straight, I'ma need some kitchen Ain't busy in the laundromat Scratch dizzy in the automat Live your best life while it lasts People say it goes so fast But I say Haha, Einstein Barbie. Check voor meer materiaal op onze site radio501.nl. Klik op die button. Hè. Grote prijs special. We hebben het ook even over Einstein Barbie. Waaronder ook het oude materiaal. Dit komt waarschijnlijk op die eerste ring. Die eerste echte volledige plaat die gaat uitkomen voordat de wereld vergaat. 21 december hè, hebben ze het uitgerekend. Allerlei uh, groeperingen all over the world uh, hebben daar uh, hun rekening mee gehouden. Gaan wij verder met uh, de donderdisc On With You van uh, John Hyatt. Die knakker heeft al 23 plaat uitgebracht. Dus ook uh, wat gevestigde talent krijgt af en toe aandacht hier op Radio 501. Trouwens uh, Einstein Barbie is ook al bezig sinds 2007. Maar hebben nog geen 23 plaat uitgebracht. Dit is John Hyatt van zijn nieuwe plaat On With You. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc. 20 years I'm still on the beat. Sketching You said, "What good is trust without a smoking gun? If you can't risk betrayal, it just sits on a shelf." That's when I knew I was in love with you. That's when. The I just want to go on with you, John Hyatt at 5.01. De donder is voor vandaag. Dus de komende paar uur hoor je hem nog steeds in de avonden, donderdag. Straks na 6 uur natuurlijk de beste reggae en dub bij de Rasta Barai. En naar Indie at 501 met Rob de Geel aangenaam. En als laatste natuurlijk tussen 10 en 12, G&W Style, de beste hip hop. En wij gaan verder met Joris Zwart, het Bluesius-nummer uh, op die hele plaat van haar. Jori Zwart, heet hij ook, uitgekomen dit jaar. Binnenkort komt er weer nieuwe akoestische plaat aan. Dit is oh lord. En ze treedt op, hè. Als een van de finalisten, alle finalisten treden op bij de finale van de Grote Prijs. De finalisten van vorig jaar, de winnaars. Nee, daar zelf was Joris Warte, winnaar, singer-songwriter bij Hip Hop, komt Zanilia. En wat bij de bands? Being happy is a satisfaction. Being sick is the worst thing that can happen. Making a statement is being. Would get no clue, cause if every of you make his own plans, there would be no drive to stick eye. 5 0 we gaan nog even door. Maar wij gaan ondertussen ook weer praten over niemand uh, over minder dan Hille. Hille de band. Eindelijk iemand uit het noorden, daar zijn we heel blij mee. Want Hille die treedt binnenkort op in 30 november op poppodium Romein in Leeuwarden. U weet al, die oude kerk met zijn band daar presenteert hij zijn nieuwe album. Of in ieder geval, laten we zeggen, het eerste album. De kaarten zijn nog verkrijgbaar. 21 uur begint het. Met het voorprogramma The Futures Dust. En het entree is gewoon fucking gratis, mensen. Zeker de moeite waard. Dan vraag je waarschijnlijk af. Hoe klinkt dat? En daarom luister je naar Radio 501. Want daar hoor je dus Hille. En het nummer dat we gaan luisteren van Hille is Settle Down. Hier op 501. Van die nieuwe plaat. Dus eh. Uh... Ja, zo, eens dus kijken op popodiumromijn.nl. En uh, ja, voor meer informatie. Maar eigenlijk weet je het wel hè. Het is gratis. Poppodiumromein, 30 november. Vlak voor Sinterklaas. Maar mocht je weer willen weten over poppodiumromein.nl. Dan kan je kijken op poppodiumromein.nl. En daar staat al informatie. Waar zit In Leeuwarden dus. En dit komt ook uit Leeuwarden. Hiele de band. Tevens in de finale van de Grote Prijs op 8 december. Sit up down. You wanna settle down? Even de geluiden van C op de achtergrond. We zouden bijna denken dat er de singer-songwriter is zitten. Dat is gewoon een hele mooie, rustige folkband. heel konig grote wezen. we gaan verder met Ronnie Flex Dit is Radio 501 24 uur per dag de beste muziek bij me voor het langste feestje van mijn leven, dans een beetje, gros canal, super hia, yeah. vraag me niks, ruik de geur, triple o's, super o's, als ik loop door de deur, in de gang naar de keuken, chef kop, never leugens, ik zoek een geuze of iets anders, Maakt niks uit, geef me keuze, naar de sneeuw met de heen. Boto's, benen, prijzen, luchtje Jordans, feel swag, doe de max Van je stack op je ex, op mijn huis, wees broer die die Flex, vraag Max, vraag shirt, Maar ze hing op die paal, toen je thuis leeft broer Bam, ik ga all right ham Oh, je kent me, gang Oh, swag, ik ben standaard, bang Blazend op die scang, ik stuur een beest Een beetje naar honderd huisjes We blazen bomen en verbeestjes. Blaas met die fles, ik pijn voor even Meisje, kijk eens, oh Kijk, daar is-ie, en hij is op een missie Ik zie hem al de hele avond Over met een vestie Wat de fuck is hij. droog?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 Yeah. Ja, met Alanna op uh, volkhalen oh, en Ronnie Flexus. Oh, Zojuist betekend, een top notch. Ja, yeah, oké okay, dames en heren, dit was uh, inderdaad Ronnie Flex met Super Losjes featuring uh, Alanna. En als je nou denkt, wat klinkt er toch als fucking Mr. Polska, dat kan kloppen. Niet alleen vanwege die dubstep natuurlijk, maar ook gewoon vandaag duidelijk, dat duidelijke dat, die sound. Hij heeft natuurlijk uh, met uh, Polska uh, soldaatje en het allermooiste feestje geproduceerd. En uh, ja, dat hoor je zeker terug. En uh, met uh, ja, misschien wel de grote prijsfinale op zak. En de uh, State Award Rookie of the Year is hier ook al genomineerd voor. Uh, dan zou het bijna zomaar kunnen dat 2013 het jaar wordt van Ronnie Flex. All right. Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste artiest voor vanavond. En uh, ja, dat, dat heb je toch altijd. Eentje moet de laatste zijn, maar ja, de laatste zullen de eerste zijn. En meer van dat soort uh, uitspraken. Want we gaan weer even terug naar Ede, weer in richting het oosten van het land. En uh, van Rogie Pelgrim, laat, draaien we het nummer, Our Dear Lady of the Plains. Nou, dat klinkt heel volkachtig. En het is het ook. En je zou kunnen denken: waar ken ik die naam toch van? Hij stond ook in de finale van De Beste Singer-Songwriter. En dat doet ook denken aan, It was aan summer, Kees Mayfield. Het is a French holiday. And the flowers we gathered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 Turned into a sacred place A radiant mother Holding the child in her arms Well, my dad painted Mary But after that day He decided that it was enough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 Mother of Grace van Rogiel Pelgrim. Ook 8 december in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Singer Songwriter. Komt nu je kaart op van.nl. En je kunt natuurlijk ook stemmen op je favoriete artiest. En hou Radio501.nl in de gaten. Want in onze special van de Grote Prijs... stellen we alle artiesten aan je voor... Wij gaan straks verder met uh, Dreadlocks. het Radio 501.nl. En volgende week is hier te gast uh, Jeroen Overman van de Tim Knol Band. In de platenkast van de, weer een ouderwester uitzending. Dit was de uitzending uh, over niks minder dan de grote prijs van Nederland. Hele special erover. Straks ook terug te luisteren via Radio 501.nl. Maar wij wensen in ieder geval veel plezier met Dreadlocks. Tot volgende week.